Kasper Meijer met het NOS Journaal. Een deel van Zuid-Frankrijk is getroffen door een grote stroomstoring. Tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom... maar ook het beroemde Filmfestival van Cannes heeft er last van. De filmvoorstellingen stopten plotseling door de stroomuitval... de bezoekers werden verzocht naar buiten te gaan. Het pand is toen overgeschakeld naar noodstroom. De storing in Zuid-Frankrijk is ontstaan door een brand in een hoogspanningstation... die is vermoedelijk aangestoken. In Amsterdam is een demonstratie bezig voor meer solidariteit en tegen het beleid van het kabinet. Ruim 200 organisaties zitten achter de demonstratie, waaronder LHBTI en klimaatactiegroepen. Ze protesteren tegen angst en haat en pleiten voor meer solidariteit. Ook in Groningen wordt gedemonstreerd vandaag tegen angst, haat en voor een solidaire samenleving. Oud-NSC-leider Pieter Omtzigt heeft officieel afscheid genomen van zijn partij... Hij deed dat op het ledencongres in Arnhem. Omzicht werd daardoor de leden als een held onthaald. Hij zei bij zijn afscheid dat N.S.C. meer moet laten zien wat er goed gaat en ook dat hij actief blijft bij de partij. Daarna overhandigde Omzicht de voorzittershamer aan Nicolien van Vroonhoven, die hem opvolgt als leider van N.S.C. Cabaretier Joop van het Hek heeft een geplande optreden op festival Zwarte Cross afgezegd. Hij is tegen de nieuwe Amerikaanse eigenaar van het festival in de Achterhoek. Het bedrijf is omstreden vanwege hun investeringen in onder meer fossiele projecten, de wapensector en spionagesoftware. Naast Joop van het Hek hebben ook andere artiesten hun optredens afgezegd op diverse festivals vanwege de overname. De Zwarte Cross zelf noemt hun nieuwe eigenaar de boze stiefmoeder waar ze niet voor hebben gekozen. Het weer vanuit het westen trekt een regengebied over het land. Het is maximaal 16 graden. Vanavond ook af en toe droog. Maar later vanavond en vannacht volgt opnieuw een regengebied. Morgen trekt de regen weg. Er zijn er nog wel wat buien. En het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate, Verkeersupdate.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 Dat is weer even wennen, Dolly. Ben hoe zo? Vorige week zat ik hier ook. Ja, ja oh. zeker. Ja, voor mij, uh, nou ja, ik sta nu achter de knoppen een keer. Oh ja, dat is wel heel wat anders natuurlijk. En vooral in dit duk. programma. Ja, ja precies. Ja, Velschakelen. Ja, normaal is Rob er ropper natuurlijk. Maar ja, uh, ja, helaas.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 Nou, ik denk het wel. Ik ben benieuwd. We gaan het horen van... Dus eigenlijk, eigenlijk zogenaamd Ajax, hè? Purmerin. Is dat zo? Ja, ja allemaal Amsterdammers. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nee, maar de, we zullen...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 Ja, dus jammer uh, hè, dat we het niet kunnen zien nu. Nou, waarschijnlijk zullen we wel live updates krijgen van Rendell. Hoop, nou, hoop ik, Nou, ik. Nou, ja, nou ja, moeten we even wachten hè, kwart over. Ja. En natuurlijk veel muziek. Ik haal weer uit de hand, uit de hand, uit de hand. Zijn we gewoon even Fleming, even Mart No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 Yeah, yeah, yeah. Uh, college educated, she graduated.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 Traveling the world Will I see you yeah. Trying different drugs and girls yeah. We are always Blinders. running for the them. thrill of it Thrill you know? Always pushing When up the hill Searching for the thrill of it yeah, All along along we are Calling <laughs> out not again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 dat doen ik zal hem even een appje I sturen wish I, no I wish I had a better voice and sang some better words I wish I found is blurry and die my name's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 All we'll Purple Disco Machine. En Substitution. Ja en Als het goed is, Dolly, uh, zijn ze begonnen, hè? Ja, ze zijn uh, net begonnen met, uh, met de voetbalwedstrijd. SP okay. antwoord tegen Purmerend. Top, we gaan nog één plaatje draaien. En wel die van. C'est la vie. Precies. Ah, oui. En zometeen horen we de speedpijpen vanaf de velden: la vie. She sang to me. Je me rappelle.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 It's a start on me. Het blijft een mooi nummer, hè, Dolly? Ja, schitterend, ja. Als het goed is... Dat, even nou. kijken, dan moet ik even die knop er weer bij pakken. Ja. Ja, ja. Als het goed is, hebben we Piet Pijper aan de telefoon.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 ...ongetwijl 13 minuten geleden begonnen. Het is uh, nog steeds 0-0. We missen vandaag de uh, Vries door een blessure en Naitzoek als team door een schorsing. En van ook uh, Dani Kierhoek is nog steeds geblesseerd. Want er is wel de vertrouwde formatie vandaag met uh, Dani Bakker in de spits en uh, Kiepenburg... ...en op rechts uh, Berg. Dus hebben we, en Dani Bakker, ja zei ik al... Het... Diepenburg en de Jesse daan is er ook weer vandaag bij. Het is vorige week geschorst. Vorige week hebben we een nee. hele mooie superoverwinning op Edo behaald. Waardoor we veilig zijn. En uh, goed, we gaan vandaag lekker het seizoen afsluiten. En, uh, het is een beetje druppelig hier. Het is uh, donker, donker aan de lucht, maar het is bijna droog. Maar oh, zit je zelf wel droog, Piet? Dus, uh, het, is, uh, het is nu bijna droog, ja, volgens mij. Ja, Piet zit op de tribune. Piet zit ook droog. Ja, ja Piet zit, zit de onder een afdakje. Oké, top. ja, ja. ja. Nee. Het is eigenlijk, op de tribune zitten redelijk wat mensen op vandaag. En het lijkt erop dat er heel veel publiek is, maar normaal staan hier natuurlijk langs de, langs, de, langs, de, langs de lijn of in de duinen. In de ja. zitten allemaal op de tribune bij elkaar om ja. de regen een beetje tegen te gaan. Ja. We hebben een kwartier gespeeld, het is nog steeds 0-0. Ik stel voor dat we het visier belaten en dat ik straks, als er wat is, even app of zo. Ja, is goed. En, uh, anders komen we gewoon weer terug in de uitzending. Is, dat is goed. Van? Wat verwacht je er zelf afspraken? eigenlijk van, Piet? Van vandaag?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 nou. Er zijn ook wat foto's van gemaakt, en die zullen deze week ook in het, de, de krant van Ja verschijnen. Dat dus klinkt veelbelovend allemaal, belovend allemaal ja, Piet. Ja, mooi vooruitzicht. Ja, we, zijn, we, zijn, we zijn heel enthousiast. Het hele een, een gedisciplineerde trainer. Dus de spelers weet ik niet of ze het ook allemaal even leuk vinden. Maar het, het, het, het, was allemaal, het, het was allemaal een beetje te gemakzuchtig. En nu uh, ja. we zien we ook dat de conditie een stuk beter is. En, uh, Komt er wat maar, meer structuur in? Ja. Uh, meer structuur, ja. En meer inzet en een beetje fieterheid. Ja. Nou ja, en dat ja. levert ze vrucht af, en dan worden ze vanzelf wel weer vrolijk van in een team, lijkt me. Ja, nee, maar je bent me, me, met een schot net over. Je, natuurlijk word je vrolijk als je wint en als je alleen maar vliegt in ja. 5-0, dan word je niet vrolijk van. Nee, hè? natuurlijk niet, precies. Dan word je niet vrolijk van? Nee, nee, nee, nee daar worden we zeker niet vrolijk van. Nee, nee. <laughs> uh. Oké, okay. nou, nou Piet, bedankt voor deze update. We gaan je straks. We hebben gespeeld 0-0. Ja, oké. dankjewel. dank je wel. Tot, zo, hoed, tot later. Dag. Dag. Ze praat zich af wanneer ze mij wil voelen. Ik kan haar ijskaart laten bekoelen. Steek het nooit onder banken of stoelen. Tijdens appen trekt ze smoelen. Maar tussen mijn palen liggen haar doelen.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 Flik haar keuzes en vergeet de gozer. Dit is mijn leven, ik schreef erover. Handen omhoog, en ze geeft zich over.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 Ja, dat is hem. Ja, dat is hem, hè. Ja, en pas dat ja, okay. uur daarop gaan we naar de t Report. Ik was even de kluts Nee, het laatste uur is altijd de drugs, hè? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, dan komt een grote druk te maken. Ja ja, ja, ja, precies. Rental Lawson. Nou, dan weet je dat wel. Dat kan he? die man vertellen, hè? Ja, dat weet je het wel. <laughs> Heerlijk. Ah, wel Heerlijk. Wel leuk. Heerlijk. En uh, tot aan het nieuws hebben we nog uh, muziek. En dan zijn we zo meteen weer bij jullie. Terug? Zeker weten. You keep on running